12 uur, het NOS-journaal, Jeroen Tjepkama. Componist John Eubank trekt koningslied terug. Nationaal comité inhuldiging zoekt naar oplossing. En politie Londen extra alert tijdens marathon. Het weer, de zon schijnt vooral in het westen, vooral in het oosten van het land is er ook bewolking. Het blijft droog en de wind is rustig. Door 10 graden op de wadden tot 15 in het binnenland. Morgen en woensdag droog en zonnig. Dinsdag bewolkt en wat regen. Daarna wordt het weer wat rustiger en zachter. Het was het meest besproken lied van de afgelopen dagen. Het Koningslied. Vrijdag werd het gelanceerd... en direct was er behoorlijk veel kritiek op... Zoveel kritiek zelfs dat componist John Eubank het nummer heeft teruggetrokken. Verslaggever Kiesje Ja, Kiesja, weet jij meer van de beweegredenen van Eubank? Eubank heeft zelf op zijn Facebookpagina laten weten dat hij helemaal klaar is. Hij heeft de zoveelste nageboorte, zoals hij het noemde, geblokt als reactie op zijn koningslied. En ik zal een paar van die reacties die op mijn Facebookpagina te vinden zijn of waren citeren...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 Dat heb ik ze natuurlijk gevraagd, maar ik moet het uh, voorlopig doen met de reactie die zij zelf om half één vannacht hebben gegeven. En die luiden dat zij de gang van zaken betreuren, maar dat ze begrip hebben voor de beslissing van John Newbank om het lied terug te trekken. Het doel van het lied was om te verbroederen, in plaats daarvan worden mensen persoonlijk beschadigd. En dat kan niet de bedoeling zijn, staat in die verklaring. Ik heb natuurlijk die vraag wel gesteld, wisten zij van die beslissing? Maar ook andere vragen zijn interessant. Hadden ze de tekst van tevoren gezien voor dat vrijdag. Koningslied gepresenteerd werd. Wat is de reactie nu op de terugtrekking van prins Willem-Alexander... en prinses Maxima bijvoorbeeld? Nou, dat zijn allemaal vragen waar het Nationaal Comité... nu nog geen antwoord op kan geven... maar waar ze hopen in de loop van de dag... misschien wel met antwoorden naar buiten te kunnen komen. Nou, duizenden Nederlanders die hadden een petitie ondertekend tegen dit lied. Zij moeten nu wel tevreden zijn. Ja, duizenden mensen hadden hun reactie laten weten op Twitter... en hadden inderdaad uh, naar aanleiding van een initiatief van Sylvia Witteman... om hun Nederlanderschap neer te leggen... naar, het, naar aanleiding van het verschijnen van dit lied, uh, dat laten weten. En Sylvia Witteman die is ook tevreden, zegt ze. Ja, misschien betekent dat gewoon dat het echt een lelijk lied is. Dat kan gebeuren. Dat is natuurlijk geen ramp. En dan is het goed dat hij het heeft teruggetrokken. Hij zegt zelf dat hij doodsbedreigingen heeft gekregen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat hij een reactie, reactie krijgt dit lied, is niet mooi. Daar moet hij tegen kunnen. Kijk, hij heeft het zelf toegegeven dat hij het in vijf uur heeft gemaakt. Met muziek wat er nog lag van acht jaar geleden. Dus hij kan het nu niet gaan doen alsof we zijn meesterwerk hebben neergesabeld. Zo is het in ieder geval niet. Het is gewoon echt broedelwerk geweest. Nou, dus Sylvia Witteman. Ja, Kiesja, wat gaat er nu gebeuren op 30 april? Wordt dit lied nou uh, nog wel gezongen of komt er iets anders voor in de plaats? We weten het eigenlijk nog niet. Uh, de, het Nationaal Comité Inhuldiging gaat op zoek samen met de publieke omroep die het ook uitzendt op 30 april naar een oplossing. Dus of dit lied gezongen wordt, misschien met een andere tekst, of er een ander lied gezongen gaat worden, daar gaan ze kortachtig over overleggen. Maar het is hoe dan ook steeds wel de bedoeling dat dat concert doorgaat en dat er om half acht op 30 april het nieuwe koningspaar toegezongen gaat worden vanuit Ahoy. Wat we te horen gaan krijgen, dat weten we nog niet. Dankjewel, Kiesja Hekster. En we gaan er nog uh, even over door. Het Nationaal Comité Inhuldiging nodigde ons Nederlanders niet alleen uit om mee te schrijven aan het Koningslied... maar vroeg ons ook om een droom voor dit land in te dienen. De socioloog Paul Snabel zit in de jury van Mijn Droom voor ons Land. Meneer Snabel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat Koningslied is nu teruggetrokken onder druk van alle kritiek. Wat denkt u dat er fout is gegaan? Uh... Wat je crowdtexting zou kunnen noemen: hè? dat je iedereen tekst laat insturen en daar een assemblage van maakt en dan denk dat dat een mooie tekst wordt. Ja, je ziet natuurlijk, en het is ook wel zo duidelijk geworden... dat die tekst natuurlijk een heel moeilijk ding is geworden... bijna onbegrijpelijk, voor een deel ook heel fout Nederlands. Uh, niet eens moeilijk te zingen in de zin van dat de melodie niet zou kloppen... maar weinig om, aan te, om te onthouden. Maar ik denk dat vooral de rare tekst, de vreemde combinaties... en de vreemde beelden, dat dat toch heel veel verzet heeft opgeroepen... en ook afkeer. Ja, en dat gaat dan wel weer heel hard in Nederland. Ja. Overigens moet ik zeggen dat als, als de... Uh, de berichten die hij op zijn website heeft gekregen of op zijn, uh, die naar hem getwitterd zijn, als die zo netjes geformuleerd zijn als Kiesja Hekstra het net deed, dan valt het allemaal nogal mee, zou ik zeggen. Want in het algemeen ben je in dit soort situaties wel gewend dat het heel heftig gaat. En dat uh, je inderdaad uh, de doodsbedreiging en, en dat soort zaken om je oren vliegen. Dus dat, is, uh, dat hoort een beetje kennelijk bij dat medium. Ja, U bent ook socioloog, hoort het ook bij deze tijd? Ja, nou vooral bij het medium. Hè. Het is allemaal zo makkelijk en het kan zo snel gedaan worden. Hè. De tijd dat je natuurlijk een brief ging schrijven en dan naar de een postbriefregel moest zoeken... en een brievenbus op moest gaan zoeken en dat soort dingen. Dan is meestal de emotie alweer weg, maar dit gaat natuurlijk allemaal heel direct. Dat hoort een beetje bij het medium. Het is altijd wel schrikken hoor als het je gebeurt. En veel mensen hebben er ervaring mee. Um, maar het is ook wel een deel van... ja dit type medium dat dit, op dit, dit soort dingen losmaakt. Maar ik denk toch dat de basisfout is geweest. Het idee van crowdtexting. Laat iedereen een bijdrage leveren en dan assembleren we daar, daar wat van. Dat, dat gaat natuurlijk niet goed. Nee. Um, en ik bij de dromen zullen we dat ook niet doen. Hè? We gaan niet de dromen allemaal door elkaar klutsen. We gaan selecteren. We gaan kijken wat zijn nou leuke, interessante, spannende of in ieder geval vernieuwende ideeën die mensen hebben over hoe het uh, met de samenleving beter zou kunnen gaan. Of wat een boodschap voor de koning zou kunnen zijn. En daar zit dus ook een jury bij. Had er niet misschien ook een jury moeten zitten bij dit lied? Ja, achteraf is dat natuurlijk makkelijk gezegd... Van, dat had eigenlijk moeten gebeuren. Waarschijnlijk was het waarsch beter geweest om een opdracht te geven... aan, aan bijvoorbeeld de, de dichteres Vaderlands... of aan mensen die weten hoe je een lied moet schrijven. Want dat is natuurlijk wel... Uh, een, een vak, om het maar even simpel te zeggen, dat gaat niet zomaar. En ik weet niet of een jury zelfs dan had geholpen. Uh, het, ik denk dat je gewoon dat inderdaad aan mensen had moeten uitbesteden die in, de sta, in staat zijn om zo'n verhaal te vertellen. Maar het is ook niet helemaal duidelijk wat het verhaal eigenlijk had moeten zijn. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Je merkt dat ook wel in die tekst. Het is voor een deel van, we steunen u. En dat heet dan je, maar goed, we steunen u. Of we staan achter u. Of we staan hier voor u. Of we wensen u het beste. Of het gaat eigenlijk over ons. Je merkt dat er allerlei elementen doorheen zitten die eigenlijk niet met elkaar te verenigen zijn. Ja, hoe moet het nu verder met het Koningslied? Wat, wat, wat voor advies zou u geven aan het Nationaal Comité Inhuldiging? Ja, ik weet ook niet wat het precies betekent het terugtrekken. Of hij dan zegt het mag niet uitgevoerd worden. Ik weet ook niet of dat kan juridisch gezien. Um, ja, Ik denk dat de commissie daar toch nog maar eens even over moet nadenken. Je kunt ook zeggen nou, de, de, de melodie is eigenlijk heel aardig en onschuldig. Daar, daar hoef je helemaal niet zo negatief over te doen. Uh, je, je laat dat lied dan toch een keer zingen en dan is het natuurlijk ook daarmee wel gedaan, denk ik. Uh, maar het is nu wel een beetje bedorven. Ik heb het gevoel dat dat wel jammer is. Hè, dat wel de, alle voorbereidingen voor de Inhuldiging buitengewoon uh, plezierig tot nu toe. Eigenlijk in het algemeen verliep, en iedereen uh, in high spirit was. Dat het nu wel even weer een domper is, maar ja. Maar u zegt nog wel één keer zingen en dan is het klaar? Nou ja, ik zou me dat kunnen voorstellen dat men dat, dat zou kiezen. Maar het kan me ook voorstellen dat men denkt, nou ja, hier is nu echt de, de lol wel af. Dit moeten we maar gewoon even niet doen. Het idee om nog even in een paar dagen weer een nieuw lied te schrijven en dat dan uit te voeren. Ja, ik denk dat het, het, het daarmee eigenlijk, nou dat het niet meer te redden is. Laat ik Goed. het dan maar even zo formuleren. Dank u wel, Paul Snabel voor uw reactie.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 Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters herkent het beeld. Een woordvoerder wijst erop dat de leeftijd waarop iemand burgemeester wordt... hoger is dan in de jaren 80. Daardoor gaan bestuurders ook eerder met pensioen. Maar ook is de doorstroming sneller, net als in het bedrijfsleven, zegt het genootschap. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Londen wordt vandaag de marathon gelopen. Twee uur geleden gingen de eerste lopers van start. En de politie heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen... na de aanslagen bij de finish van de marathon in Boston eerder deze week. Correspondent Arjen van der Horst, wat voor maatregelen zijn dat?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 een signaal afgeven aan de deelnemers. Zullen de deelnemers geruststellen de dat ze zich niet druk hoeven te maken over de veiligheid? Maken ze zich ook niet druk? Wat zeg je? Maken ze zich ook niet druk, die deelnemers en toeschouwers? Nee, dat idee heb ik niet. Ik denk dat de meeste deelnemers het uh, stoïcijns over zich heen laten komen. Natuurlijk, ze hebben gezien wat er in Boston uh, gebeurd is. Maar ik heb niet de indruk dat het overgrote deel van de deelnemers... zich echt druk maakt over de veiligheid. En ja, staat de organisatie nog stil bij de aanslagen in Boston...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 De renners zijn al ruim anderhalf uur onderweg voor de laatste grote voorjaarsklassieker van het jaar. Luikenbast en Ake, Luik. Het is voorlopig dus ook de laatste kans voor de specialisten van de eendaagse wedstrijden. Gio Lippens, wie kunnen we vandaag verwachten aan de finish? Ja, de grote favorieten natuurlijk. Kijk meteen maar weer naar Philippe Gilbert. De hoop van Wallonië. Hoewel hij dit seizoen nog niet echt hele grote dingen heeft laten zien. Maar wie weet, misschien kan hij het vandaag wel. Hij probeerde het afgelopen woensdag in de Waalse Pijl nog op de muur van Hoei. Maar halverwege die muur kwam hij zichzelf letterlijk tegen. En toen werd hij toch behoorlijk teruggeworpen. Niet bij de eerste tien gefinished. Maar hij is toch wel de grote favoriet hier voor het eigen publiek. 13 Nederlanders aan de start. Geen van de Nederlanders in een kopgroep die we op dit moment hebben een kopgroep van zes man, drie Belgen, twee Zwitsers en een Fransman. En de voorsprong van die kopgroep met nog 194 kilometer te koersen... 13 minuten en 20 seconden. Zometeen gaan ze beginnen aan de allereerste echte klim van de dag... de Côte de La Roche en Ardenne. En dan is het vandaag ook de slotdag van de Europese kampioenschappen... turnen in Moskou. Jeffrey Wammes is zojuist in actie geweest op het onderdeel Sprong. Edwin Cornelissen, vertel ons, hoe heeft hij het gedaan? Ja, hij is er niet in geslaagd om een medaille te winnen. Dat lag ook niet echt voor de hand. Want uh, hij moest het vooral van vloer hebben gisteren. Hij werd zevende uiteindelijk in die finale van de sprong. Uh, met dank ook of eigenlijk uh, veroorzaakt door een uh, landing op zijn kont... bij uh, de tweede sprong die hij deed. En zijn doel was toch eigenlijk een top vijf klassering. Want in dat geval zou hij zijn A-status van NOC NSF behouden. Dat is dus niet gelukt door die zevende klassering. En dat betekent dat Jeffrey Wammers het nu moet doen... met 1600 euro minder per maand. En moet gaan uitzoeken hoe hij het vervolg van zijn turncarrière... Vorm gaat geven zonder dus dat geld. Dus een dubbele klap eigenlijk voor Jeffrey Wammes... door die mislukte sprong in Moskou. Nog een keer de hoofdpunten. Componist John Eubank heeft het koningslied teruggetrokken en het Nationaal Comité Inhuldiging zoekt nu naar een oplossing. En de politie in Londen is extra alert tijdens de marathon. Tals over het uitgebreide NOS journal zometeen omroep Max met de perstribune.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 De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. Welkom bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. en We kijken natuurlijk ook vooruit wat staat er op die terreinen te gebeuren. Als altijd een gast uit de wereld van de media in uur 1. En in tweede uur iemand uit de wereld van de sport. Niet zomaar iemand. We noemen haar Marleen Veldhuis. Topzwemster geweest. Dit uur, Sjors Freudig, een paar maanden is hij nu hoofdredacteur van BNR... Business News Radio. En deze week haalde hij Tom van het Hek naar zijn zender... voor het ochtendprogramma. Welke plannen heeft hij nog meer voor die zender? Goed, Marleen, uh, heb ik gezegd, meervoudig Olympisch kampioen. Oh ja, Ron van Gouwen is er natuurlijk. Met Cassie kijken. Waarover, Ron? Ja, er is al een hoop gezegd over het interview... met het aanstaand koningspaar deze week. Maar hoe goed deden de interviewers het zelf eigenlijk? En de analytici achteraf. Straks een terugblik op de nabeschouwing. En onze vliegende keeper Zul van der Wart is de komende weken bij kampioenen van het EK voetbal. 88, alweer 25 jaar geleden. Bij wie deze week zo? Ik zit ergens in de Hoekse Waard bij Joop Hielen. Want dan praten we zometeen over het Nederlands zelf van, uh, van 88. En kijken wat zijn inbreng was. Hij heeft niet gekiept, maar zijn inbreng was toch wel groot. Dus zometeen Joop Hielen. En we houden u op de hoogte van de voetbalwedstrijd VVV Twente. Die om half 1 in Venlo begint. Vragen aan Sjoors Vreulich of aan Marleen Veldhuis, de Zwemster. De En u mag ook twitteren, hashtag tot twee uur, de perstribune. Max. Zoals Freulich, goedemiddag. Dag, het. Zoals hoofddirecteur BNR Nieuwsradio. Twee maanden nu? Ja. Ja. En bevalt het? <laughs> ja, meneer. Nee, het bevalt buitengewoon goed. Ja, je het, zal ook geen nee zeggen. Nee, dat zou een beetje raar zijn, maar het is ook zo. Ik ga tot nu toe echt elke dag met uh, buitengewoon veel plezier... en een grote glimlach op mijn gezicht naar Amsterdam toe. Kun je een uh, essentieel verschil noemen tussen publieke radio... en daar werken, en nu BNR? Um, het uh, meest essentiële verschil is toch wel uh, het ene station. Ik denk dat alle mensen die uh, hier op deze zender op Radio 1 werken... Uh, niet. Primair het gevoel hebben, ik werk voor Radio 1. Nee, je werkt voor een programma of voor een omroep. Uh, en je zit toevallig of niet toevallig op Radio 1. En daar werkt iedereen voor BNR Nieuwsradio. Dat is ons station. En uh, dat gevoel ademt iedereen uit. En dat is een verademing. Ja, deze week was het, uh, het Radio Nieuws dat Tom van het Hek, van Langs de Lijn. Naar jouw, uh, jouw, naar jouw club gaat, ja, ja. tot eind, uh, eind mei. Ja. Dan gaat hij de ochtendshow uh, doen. Ja. Uh, heb je daar al uh, reacties op uh, gekregen? Ja, bizar veel. En Tom zelf oh ja. ook. Uh, ik heb de afgelopen dagen natuurlijk veel contact met Tom gehouden. En die heeft volgens mij iets van 250 sms'jes gekregen... van alles en iedereen. Uh, ja, men was... Uh, um wat zal ik zeggen? Uh, verbaasd. Uh, sommigen verbijsterd. Uh, en uh, bij ons bij BNR uh, ben ik, uh, ik geloof dinsdag of woensdagochtend, met hem naar de redactie gegaan. En het daar bekendgemaakt uh, terwijl hij erbij was. Ja, toen barstte er een enorm applaus rond. Dus dat was de, de los. Dat, de, dat was echt heel erg leuk. Zeg, uh, het is lastig om namens Tom uh, te spreken. Ja. maar waarom, waarom doet hij het? Ja, dat weet ik echt niet. Uh, uh, hij, uh, hij heeft gezegd dat hij heel erg het goede gevoel had bij, bij BNR. Um, Tom en ik kennen elkaar natuurlijk al ook al heel erg lang uh, sinds hij bij de radio werkt zo'n beetje, dat is ook nu al twintig jaar. Uh, en uh, Tom wil graag zijn, uh, zijn horizon wat verbreden. Door niet alleen maar met sport bezig te zijn, maar ook met nieuws. Uh, het is niet zo dat hij nu begint met kranten te lezen. Dat deed nee. hij al een tijdje. Uh, en uh, daarover zijn ook gesprekken met de NOS uh, geweest. Nou, dat, dat heeft niet het gewenste resultaat uh, gehad. En uh, ja, bij ons gaat hij natuurlijk toch het belangrijkste nieuwsprogramma... van de dag, namelijk de ochtendshow, uh, presenteren. En uh, huh. dat, dat leek hem wel uh, leuk, geloof ik. Ja, nou, ja, ik ken hem ook een beetje. Hij is verslingerd aan sport. Ja, maar, en hij uh, heeft een prachtig uh, radiopakket bij de NOS. Ja, ja, ja. ja. Uh, hij, hij wilde toch echt... Ik uh, bedoel, die, uh, die uh, passie voor sport die blijft natuurlijk altijd bij hem. Uh, en voor hem is het, denk ik, ook heel erg leuk... om zondagmiddag weer eens naar een wedstrijd te gaan... In plaats van hier in de van over te praten, ja. Ja, andere al Als je al echt al praten. van sport houdt, dan wil je het ja. ook wel eens meemaken en weer ruiken en voelen. Ja, nou, ik dacht ook toen ik het hoorde: Jors begint gewoon op termijn een sportprogramma ergens in zijn programmapakket. Nou, nou, op termijn. Dat gaat uh, zelfs al half mei beginnen. Alleen niet met Tom. Met uh, Umberto Tan gaat dat presenteren. Wij beginnen half mei met BNR Sport, een programma op zaterdag. Dus ja, sport komt erbij. Zeker. Ja, en wat voor programma wordt dat dan? Dat wordt wel een programma, zoals alle programma's bij BNR, wel, laat ik zeggen, vanuit de BNR-blik. Dus uh, dat programma bij BNR Sport gaat niet over de voorbeschouwing van de wedstrijd die uh, zo meteen gaat Het Gaat het over de aandelen van Ajax? Nou, dat kan. Maar het kan ook over, over, over sponsoring gaan, over mm -hmm. uh, leiderschap, over coaching. Uh, wat gebeurt er in een groep. Uh, en, en dat zijn natuurlijk hele leuke elementen die in de normale sportprogramma's bijna niet aan de orde komen en die buitengewoon interessant ja. zijn. Maar zou je het niet heel leuk vinden om op zo'n zender ja. gewoon een sportprogramma ja, maken met actuele sport. Ja, maar ja, dat kan niet zomaar geoverd, want nee, je hebt daar recht voor nodig. Niet, maar uh, korfbal, ja. uh, uh, voetbal maar korfbal, zaterdagvoetbal, kan allemaal. Ja, dat kan allemaal. Nee, ik vind als je het doet, dan moet je het goed doen. En ja. dan moeten we ook de rechten voor het voetbal hebben. Nou, die, okay. die komen over een tijdje wel weer vrij. Dan gaan we eens kijken. George, wij maken bij onze gasten altijd een overzicht van hun carrière. Oh jee. Ja, nou, het was bijna <laughs> niet te doen. We hebben het geprobeerd. Een carrière die begon uh, bij het kinderprogramma Stuivenzin. <tied> En een aantal vrienden het goede doen. Wat kan ik helemaal? Ik kan niet naar Duitsland. Zet je radio zaterdags op 3? Met Popshop, Los Vars, Tussen uur en Disco Express. En Radio Amusement in het weekend. Princess! Hallo? Hallo. Speak Dutch? No, not a lot. No, no. Uh, niet so veel. Nou, no. Niet veel Nou, vind je het wel aardig op lijken. De op de Uh, gisteravond in uh, Londen. Jij was erbij. Jij zat in het ja. stadion. Ja. Nou, namens Ik zag jou zitten moet ik zeggen. Jij was toch die gozer die uh, oranje, oranje petje had. Uh, oranje petje ja, en uh, het was uh, triest. De laatste vierhonderd meter. Hij kan zich helemaal klaarmaken. Hij kan op zijn gemakje naar de finish. Hij wordt verjuicht, bejubeld door duizenden mensen hier. Jacques, hij is voor jou. Goedenavond. Vrijdagavond de laatste uitzending van de Blauwbilgorgel van de NCRV is daar. Goedenavond. Van harte welkom bij de eerste aflevering van dit nieuwe NCRV programma Alles kan beter. Tot 12 uur, Sjors Freulich met Cappuccino. De NCRV. Tot 2 uur, Sjors Freulich met Stand.nl. Dan gaan wij naar collega Jochem van Gelder. Dag Jochem. Goedemiddag, Sjors. Wat is er met je aan de hand? Je stem klinkt niet goed. Nee, ik heb een beetje probleempjes met de stembandjes. Sjors, hoe gaat het met je? Dank u, het gaat goed. Alleen met mijn stem, zoals je hoort, nog niet goed genoeg. En dat was ook de reden om vandaag te zeggen van... nou, de radio zit er niet meer in. We gaan praten met een nieuwe hoofdverteur van BNR. Ja, dat is Sjors Vreudig. Sjors, goedemorgen en gefeliciteerd. Dankjewel, Paul. Goedemorgen. Je carrière, Sjors. Hoe ja. oud ben je eigenlijk? Uh, eigenlijk ben ik 45. Uh, ja, want als je dit zo hoort zou je zeggen... nou, uh, ik wens je een mooie tijd. Ga lekker fietsen. Uh, doe iets anders. Ja. ja, nee, ik ben vroeg begonnen natuurlijk. Op mijn veertiende al ja, bij de NCUV. Uh, en uh, dan gaat het hard. Dan gaan de jaren tellen natuurlijk. Ja, zegt uh, we hoorden je net toen je, wat was het, eind 2008 moest stoppen met ja. je radiowerk. Met ja. je grote liefde, hè? want daar, daar, daar deed je het voor sinds, uh, sinds je veertiende. Uh, hoe gaat het nu? Nou ja, zoals je hoort, heel erg goed uh, met, uh, met mijn stem. Want ik, uh, ja, ik schrik er ook weer van als ik dit hoor, hoor moet je eerlijk zeggen... Uh, uh, hoe uh, slecht uh, en broert het klonk. Uh, ik ben uh, vorig jaar geopereerd in het uh, vu Centrum in Amsterdam. En uh, daar hebben ze, uh, dokter Rinkel, de kardo daar, uh, heeft daar een stukje uitgehaald. En ja, daar, daar pluk ik nu weer elke dag de vruchten nee. van. En ik zit toch wel weer op, op 85, 90 procent van, uh, van de stem die zeg ik had. Zeg maar, wat heeft dokter Rinkel dan... Uh, want het, het bleek uh, een lastig te definiëren ja. kwaal. Nou ja, op een gegeven moment waren we erachter. Het, het was SD, spasmodische dysfonie. Uh, dat is een, een chronische neurologische spierziekte. Dus, uh, op stembanden in op, op, Ja, in dit geval. Het kan ook ergens anders oh. opkomen. Maar ik had hem op mijn stembanden. Waarbij de zenuw dus verkeerde signalen aan de spier doorgeeft. En dat is te vergelijken met wat je af en toe je ooglid hebt zo'n trillend spiertje... Ja. wat je niet uit kan zetten. En dat, dat, dat was mijn stembandspier. En uh, daar was eigenlijk niks tegen te doen... behalve dan een, een, een botoxbehandeling. Die deed ik één keer in de drie maanden. Dan spuiten ze de botox in... waardoor de bol verlamd wordt. Uh, maar dat is niet fijn. Die behandeling is niet fijn. En bovendien moet die elke drie, vier maanden herhaald worden... En uh, uh, dokter Rinkel heeft uh, de, de, de, de spieren naast mijn stembanden eigenlijk losgesneden. Zodat ze niet meer konden verkrampen. Uh, en andere spieren hebben dat overgenomen. Waardoor ik wel weer mijn stembanden kan sluiten en geluid kan maken. Dus ja, ik, ik, vind, ik vind het heel erg knap. Dus uh, en ik ben vooral heel erg blij. Ja, ja, natuurlijk. Maar dan, ga je weer radioprogramma's maken dan? Uh, nee, niet, uh, dat is zeker niet de bedoeling. Om, om, twee, om twee redenen. Uh, het is gewoon nog niet goed genoeg. Al op het moment dat ik echt ga zitten en een beetje aanzet. En je weet als je een programma begint, met. Goedemiddag, daar zijn we weer. Dan, dan moet het toch even staan, zal ik maar zeggen. En dat gaat nog niet goed. Uh, bovendien vind ik het in de functie die ik nu heb, hoofdredacteur... waarbij je ook gaat over de presentatoren... niet handig als je zelf ook nog een programmaatje presenteert. Sjors, het nieuws van jou van deze week? Um, nou ja, dat was natuurlijk Tom van het Hek, maar daar hebben we het over gehad. Nee, um, ik, uh, Gover, ik, ik, um, ik wil het graag hebben over het Koningslied. En niet over het lied zelf, maar over de ophef over het Koningslied. Um, uh, ik zat te denken, geprezen zij het land... dat zich zo druk kan maken over uh, de kwaliteit van een lied. Ik, uh, iedereen houdt zich ermee bezig. Uh, je ziet het operiool van internet uh, weer uh, helemaal tot bloei komen. En ik begrijp er niets van. Denk van mensen, het gaat over een liedje. En, en uh, heel Nederland uh, is, is in verwarring en, en iedereen vindt er wat van. En uh, de, de, de, de grachtengordel heeft zich er nu vol ingestort. gestort. denk jongens, waar gaat het over? Ga columns schrijven over dingen die ergens overgaan. Ja, het gaat hier over. vingers ah. in de lucht, kom op! Ja, yeah. van ah. die in de lucht, kom op, kom op. Yeah. De van is de van Wij. Heel Oranje staat zij aan zijn. De B van waar maar niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. Het Koningslied, ja. Als u vragen hebt over dit lied... of van George Vreulich, de deperstribune.nl... twitteren mag ook, hashtag perstribune. Dat Koningslied, dat werd vrijdag met veel bombardie gepresenteerd... op allerlei publieke zenders, op commerciële zenders. Maar gisteravond laat liet John Eubank, dat is de componist van dit lied... Uh, weten dat hij uh, het terugtrekt, houdt ermee op. De reden, de kritiek die er van alle kanten is losgebarsten... en niet te zuinig, paar Popkenners noemde het een draak van een nummer. En vooral, zoals zei het al op de sociale media... waren de meningen over dat lied flink, uh, flink verdeeld. George, uh, maar jij bent ook van de, van de muzikale kant. Vind, hmm. Wat vind jij? Ik begrijp best dat je daar wat, uh, wat kritische, kritische kanttekeningen... bij dat de liedje uh, kan zetten, maar... Nogmaals, je moet het niet overdreven. Er worden echt slechtere liedjes gemaakt in Nederland. En dat worden ook grote hits. En, uh, een voorbeeld? Uh, uh, ja. ja hè? Nee, maar als het gaat over de tekst bijvoorbeeld. Hè. Er wordt heel veel um, ja. uh, wordt er over de tekst uh, geschreven. Uh, Anouk gaat straks voor ons zingen. Uh, Birds falling down from the rooftop, geloof ik. Nou, volgens mij is dat niet echt een staande Engelse uitdrukking. Um, uh, True love, that's a wonder. Ken je die nog over? Het van Hans Vermeulen gaat een Engelsman eens uitleggen wat dat betekent. True love, that's a wonder. A wonder, uh, kennen ze niet in Engeland hoor. Ja, je iets, af, je iets afvragen, maar uh, een wonder is een miracle. Een miracle, ja. Um, de, dus ja... En, en dat is ook een groot dit geworden, en niet alleen in Nederland. Dus um, ik, ik kan me voorstellen dat je denkt van nou ja, oké, okay, het kan misschien beter of, of anders. Uh, ik, uh, maar om daar zo op in te hakken en ook weer hoe, hoe John Jubank dan weer terughakt, ik zou zeggen van nou, ik heb toch iets neergezet waar Nederland het over heeft. Ik zou er trots op zijn. Ja, nou nog. Anderhalve week na, na die uh, kroning, ja, de, zo mag je ja. het niet noemen, de inhuldiging uh, van onze nieuwe koning. En YouTube ontplofte werkelijk. Uh, en de hitlijsten, uh, die, uh, die worden momenteel met allerlei andere uh, koningsliederen ook bezet. Een aantal artiesten heeft bij RTL Boulevard een lied opgenomen ten bate van het Prinses Beatrix Fonds. Artiesten als Pierre Cartner, K3 maakten een lied. Nou, een samenvatting. Nee, dit is een stuk beter. Ja, op de een of andere manier kun je wel uh, meezingen. Ja, dat is ja, zo. Nee, is wel dat, meezingen. Dat is, ik vraag me alleen af, over, maar ik weet niet hoe het zit. Hoe trek je een lied terug? Ja, dat weet ik niet. Uh, ik je hebt het gemaakt. Nou, ik uh, weet niet, het, het, misschien een rechte kwestie, dat zou kunnen. Ja, maar maar, maar, maar ja. je kan niet meer verbieden aan ons om het te laten horen of om het nou, te laten ja. zingen. Dus ik vraag, dat vroeg me Hoe trek je een hmm. lied terug? Nou, ik denk dat hij aangeeft de U-Bank. Uh, ik wil doet, er niks meer doen, uh, well, ja. ik, ik reageer nergens meer op. Misschien emigreert hij wel. Hoe dan ook, de EO begint morgen uh, ook, ook met uh, een koningslied. Ik geloof ja. dat Stef Bos daarvoor uh, ja. benaderd is. O, onder, andere, o, onder andere. Ja, onder andere. Ja. Ja. Zegt dat laatste lied wat we hoorden trouwens... ik weet niet of je het nog in de herinnering hebt... maar dat was Man bij het hondcorivee Grietje Post. Samen met de VOF De Kunst. Kijk eens aan. Nou, ja. De sociale media kunnen weer vooruit. Deze week werd het interview met het uh, koningspaar uitgezonderd. Het komende koningspaar tegelijkertijd op Nederland 1, RTL 4, Radio 1. BNR niet? Niet, uh, nee, in, in, in, niet uitgezonden? Nee, wij hebben het niet live uitgezonden. Wij he? hebben wel natuurlijk daar de volgende ochtend... uitgebreid aandacht aan besteed. Aan de, ja. de, de, de nieuwswaardige uitspraken. Uh, maar nee, wij hebben het niet live uitgezonden. Maar 30 april, wordt dat nog een andere dag op BNN. Ja, zeker. In, zeker. Wij gaan live uitzenden op, de hele dag we vanaf, zitten in Amsterdam, hè? vanaf de Dam. Uh, ja, we zitten al in Amsterdam, maar we gaan voor die dag... voor die gelegenheid uh, zitten op, uh, op de Dam. Met een mooi uitzicht, hoop ik. En uh, maken daar uh, de hele dag een speciale uitzending. Ja, nou ja, iedereen houdt zich ermee bezig. De televisie staat uh, komende week volledig... in het teken van de troonswisseling... Uh, andere tijden, Tijd voor Max, het Jeugdjournaal... Oranje specials van Bananasplit, Lingo, Koefnoen, Ik hou van Holland. Er is geen ontkomen aan. Radio 1 zendt de hele dag live uit vanaf de Dam in Amsterdam. Net dus als BNR. BNR. Radio 2 zendt het concert samen voor Oranje in Ahoy uit. Giel. Met Oranje lied. Met ja, dat is in Ahoy. Dat is een bijeenkomst met Paul de Leeuw waar je u tegen zegt. Als de zaal volkomt en de mensen mee willen doen. Giel Belen op 3FM, Koninginnedag-uitzending. Radio 4, Koninginnedag-concert in Den Haag met uh, Tony Eijk die in 1980 ook nog een belangrijke rol vervulde bij de toenmalige troonswisseling. Nou ja, Radio 5 Nostalgia, ik hoop dat u het een beetje mee hebt. Het is wel een gekke huis natuurlijk. Ja, het is. Maar ja, weet je, het is ook wel weer bijzonder, hè? We, we krijgen niet zo vaak een nieuwe koning. Maar als je dit zo allemaal achter elkaar opleest... dan denk je ook van, nou, nou, nou, ja, je zal maar no, no. republikein zijn in deze partij. <laughs> ja, je wordt compleet... plat. En, en je, je moet opboksen tegen kritiek op een koningslied. Ja, ja. Ging het maar over de vraag, zijn wij voor ja, of tegen ja, de monarchie? Nee, ja. we maken ons druk over... Die en dat en, ja. uh, en taalfouten. Ja. Komend jaar gaat er veel veranderen op Radio 1. Omroepen gaan fuseren, er moet bezuinigd worden. Het ziet er in elk geval naar uit dat uh, het Radio 1-journaal... in de ochtend en de avond een half uurtje korter wordt. S ochtends van zes tot negen, smiddags van half vijf tot zes. Er verdwijnen ook lange nieuwsuitzendingen om twaalf en één uur door de week. En er komt in de reguliere programma's meer ruimte voor onderwerpen van de NOS. Of er bij sommige luisteraars veel gehate muziek in het Radio 1-journaal blijft, is onbekend. Overigens is ook bij BNR sinds kort wat meer muziek te horen. Good Thank you. Dit is tot 12 uur BNR Jazz met DJ Maestro. Ja, elke avond? Elke avond, ja. Van ja van elf tot heerlijke middelen. muziek, joh. Mooi hoor, dat is heerlijk. Nee, elkaar. Maar even voor alle duidelijkheid... overdag wordt er geen minuut muziek gedraaid bij BNR. Doen we alleen maar nieuws. BNR, het enige station met 100% nieuws. Dus laat dat even duidelijk zijn. Maar ook veel herhaald nieuws natuurlijk. Nou, dat valt wel mee. Nee nieuws. Nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Het nieuws is gewoon live en kicking. En we hebben wel elkaar tussen 11 en 12... ook echt als alternatief om met het oog op morgen... nu een jazzprogramma, omdat is gebleken... dat veel mensen die naar BNR luisteren... dat prettige muziek vinden... Uh, en wij dachten, we gaan eens even kijken. En, en BNR heeft natuurlijk met Hans Dulver uh, in het verleden... wel een ja. traditie voor jazzmuziek op, op de laatste. Maar laat snap avond. jij dat Radio 1 meer muziek wil draaien? Ja, dat moeten we allemaal lekker zelf weten. Dat ga gaan jou ja. zeggen. Nee, nee maar jij ja, ja, ja, ja, okay. ja, komt uit de publieke omroep. Ik snap er jij, niks komt uit van, de hoofd. muziek en uh, je komt uit het nieuws. Nee, ik vind dat je zeker op de nieuwsmomenten. Uh, smorgens vroeg, tussen de middag en einde middag, begin van de avond. moet je geen muziek draaien. Da daarvoor luisteren mensen niet op dat moment naar jou als nieuwszender. Dan gaan ze wel naar Radio 2, want dan horen ze ook nog nieuws. Uh, dus ik uh, antwoord op je vraag: nee, dat begrijp ik niet. Ja. En zou jij je een Langs de Lijn op zondagmiddag zonder muziek kunnen nee. voorstellen? Nee. En nee, dan weer niet? Nee, dan weer niet. Want Langs de Lijn is natuurlijk ook een amusementsprogramma. Leuk om naar te luisteren. Hetzelfde geldt voor Radio Tour. En die muziek is daar, vind ik, een zeer bepalende factor ja. in. En natuurlijk, als er uh, nou ja, de competitie is, helaas toch uh, wel beslist. Uh, beslist. Ja, ja. Maar stel dat we weer een, een, een competitieslot als, als een paar jaar geleden hebben. Ik denk dat jullie in die uitzending uh, geen, ook geen plaatje ja. hebben gedraaid. Daar ga je alleen maar nee. schakelen. Nee, maar je zou wel kunnen zeggen: kijk, langs de lijn heeft als er gewoon een gewone gezellige volle vo zondagmiddag met voetbal is. Ja heeft in wezen geen behoefte... want je kunt permanent die verslaggevers ja, laten maar, natuurlijk. Hè? Ja, maar ik vind het in het format van Langs de Leen... vind ik het heel goed om ook muziek te zijn, absoluut. Uh, hou jij bij de ontwikkeling van BNR-programma's... rekening met wat Radio 1 doet? Nee. Dan, ik bedoel, wie is je concurrent? Nou ja, voor, uh, niet echt. Want uh, wij richten ons wel op een zeer specifieke doelgroep. En we zijn natuurlijk in het, in het grote geheel een klein zendertje. Daar ben ik me zeer wel van bewust. Vanzelfsprekend hou ik wel in de gaten wat Radio 1 doet. Want als er al een concurrent is, is het Radio 1. En als ik dan hoor dat Radio 1 zowel smiddags als uh, einde van de middag. Als morgens als einde van de middag een half uur korter gaat. Uh, ja, dan, uh, dan gaat bij ons wel de vlag uit. Want wij gaan juist langer nieuws maken. Wij gaan door tot 7 uur vanaf juni uh, met, uh, met nieuws en actualiteiten. Uh, dus wat dat betreft hou ik het wel in de gaten. Ja. Straks meer van uh, George Freulich. We horen natuurlijk ook tv recent Ron Vergouwen met Cassie uh, kijken. Nu, als op kop van dit programma gezegd, onze vliegende kiep. Met uh, de helden van het EK van 1988, het EK voetbal. Gilles van der Wart. 25 jaar na onze overwinning op het EK vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een schitterend opentje. Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel, hoor. De vliegende kiep. Ja, Goof, het zoals gezegd, ik zit met Joop Hielen. Terugkijkend naar het EK van 88. Er zijn verspelers die hebben alle wedstrijden gespeeld... maar jij hebt het hele toernooi op de bank gezeten. Je hebt niet één minuut het doel kunnen verdedigen. Hoe kijk je dan toch terug op het EK van 88? Ik eh, kijk heel erg positief terug. Uh, dat heeft met name te maken met denk ik, uh, de manier waarop uh, trainer Miguel's uh, omgegaan is. In ieder geval voor mij naar mij toe. Uh, met de rol die ik binnen die groep kon vertolken. Toch zijn jullie kampioen geworden. En je hebt, het niet, je ben, je hebt wel deelgenomen, maar niet gekiept. Is het dan voor jou moeilijk geweest? Ja, tuurlijk, als je niet speelt is het altijd lastig. Alleen, eh, nogmaals, zoals ik er net al zei... heeft altijd het, mij in ieder geval het gevoel gegeven... dat ik een belangrijke rol had binnen het team. Nou, dat, dat is ook wel, denk ik, gebleken. Er zijn ook een aantal mensen die zich daarover uitgesproken hebben. Dus wat dat betreft, eh, ondanks dat ik niet gespeeld heb... vond ik eh, dat ik wel waarde had, alleen andere waarde... dan iemand die in het veld staat. Wat was jouw rol? Mijn rol was in ieder geval eh, te laten zien... dat ik eh, eh, over voldoende intrinsieke motivatie... Eh, Beschikte om uh, elke dag weer het maximaal te doen. Uh, ook uh, continu bezig te zijn om te kijken uh, wie er op dat moment ondersteuning of hulp nodig had uh, binnen het team. En van daaruit uh, zeg maar uh, mijn reserverol op te pakken. Als je terug uh, denkt aan dat uh, EK, heb je een moment voor je waar je het nog over wil hebben? Ja, er zijn eigenlijk twee momenten die ik. Uh, die, uh, die mij, uh, een bepaald gevoel geven. Iedereen zal denken dat zal de finale zijn of de halve halffinale. Nou, dat is in mijn geval niet zo. Ondanks dat ik die natuurlijk fantastisch heb ervaren en uh, fantastisch vond. Maar het eerste moment is eigenlijk wel uh, na de eerste wedstrijd. De, het verlies uh, tegen de Russen. Die eigenlijk. Uh, we speelden best wel een behoorlijk uh, goede partij. Ja, eigenlijk was het ook niet verdiend dat we, dat de Russen wonnen. Dus uh, het gevoel wat er in de. In de kleedkamer was. Uh, zeker na een fantastisch leuke en goede voorbereiding. En ook het gevoel en de. en de, en de stemming die er de, de dag daarna. In de groep was, ja, die staat mij nog wel heel helder voor de geest. En het tweede aspect was dat, we, dat de heer Mugels jarig was... en dat we onderweg ergens een bak koffie gingen drinken... en dat we hem daar een, een cadeau over voor zijn verjaardag... en hoe hij daarop reageerde. En wat was dat voor cadeau? Wij hadden hem met z'n allen een uh, karchee horloge gegeven. En ik dacht juist dat hij dat kreeg omdat jullie kampioen waren geworden. Maar hij had het al eerder gekregen? Hij had het eerder gekregen, alleen hij wilde het gewoon Petinet uh, niet eerder al gaan dragen tot uh, ja, dat uh, het toernooi voor ons afgelopen zou zijn. En hij ging ervan uit dat we alles in het werk zouden stellen... om dat uh, zo positief mogelijk te laten verlopen... zodat dat cadeau nog mooier zou zijn. Wat heb jij overgehouden? Wat, wat, wat heb jij in dit huis aan spullen nog over van het EK? <laughs> nou, dan had ik, uh, ik Ik denk dat ik alles wel heb... Uh, wat ik toen de tijd meegenomen heb. Uh, dat is in ieder geval een shirt en de, en de medaille natuurlijk... Maar als je aan me gaat vragen, van, heb je een vitrine waar je alles in gang hebt? Nee. Ik denk dat het ergens gewoon op scholder ligt in een doos, een kist... waar alle dingen uit mijn voetbalcarrière in leren. Maar ik neem aan dat je er trots op bent. Je wil het toch wel laten zien? Ik ben er ook trots op. Uh, het zit ook in mijn geheugengegift. Ik draag het ook gevoelsmatig bij me. Maar om daar nou uh, continu mee uh, tentoon te lopen, nee, dat hoeft voor mij niet. In het tweede gedeelte gaan we even verder praten over wat het EK jou gebracht heeft. Oké. Okay. Dat is Joop Hielen in uh, gesprek met onze vliegende kip. Jules van der Wart, Sjors Freulich, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio... sinds uh, twee maanden. Sjors, ik zet je nog even terug in de oude rol. Langs de lijn met Sjors Freulich. Ja, Goedemiddag, 9 minuten over half één is het. Langs de lijn met natuurlijk weer voetbal. En uh, drop of eronder misschien toch wel een beetje voor Twente. Want de punten moeten binnenkomen. VVV Twente, een paar minuten bezig. Frank Wielaerts. Uh, lekker, George. Ongelooflijk. 9 minuten zijn we bezig. Het is 0-0 in uh, Venlo. Twente inderdaad kijkt heel voorzichtig weer naar plekje nummer 4. Nadat het vorige week redelijk overtuigend won van ADO. En daar in ieder geval één helft heel goed speelde. En bij VVV moeten ze natuurlijk uitkijken. Want Willem 2 gisteren gewonnen en tot twee punten genaderd. Dus moeten er ergens onderweg weer punten gepakt worden om uh, Willem II weer op achterstand te zetten. Dat kan natuurlijk het beste op eigen veld. Maar uh, VVV, ja, dat uh, uh, heeft heel veel moeite met in eigen huis scoren. En krijgt heel gemakkelijk doelpunten tegen. Tot nu toe valt dat trouwens nog wel mee. Twente probeert de wedstrijd te controleren. En datzelfde op dit moment probeert uh, VVV ook. In balbezit met Rouders-Savjeviets die de bal even teruglegt naar Reusel. Twente vindt het allemaal prima. Trekt zich terug ongeveer rond de middencirkel. En uh, VVV mag dan achter in de bal rond spelen. Nou, zolang je zelf de bal hebt... kom je in ieder geval niet in de problemen. Dat mag een ding zijn dat uh, duidelijk is. Sijp gooit die bal eens diep. Dat zou wel eens gevaarlijk kunnen worden... als die bal daar wordt opgeraapt. Maar dan staat Otsu buiten spel en is het meteen ook gedaan... voor wat betreft de eerste gevaarlijke actie richting de goal van Michailov. We zijn tien minuten onderweg in de koel. En VVV Twente staat 0-0. George Freulich, hoofdredacteur van BNN Nieuwsradio. Uh, George, Radio 1 heeft een marktaandeel wat zou tegenwoordig gemeten en gekeken van 7,4% BNR 0,7. Ja, groot verschil. Ja. Laatste meting. Wat is je doel? Um, nou, uh, Natuurlijk zou ik heel graag met BNR wat groter uh, willen worden. Voor ons is wel die doelgroep heel erg belangrijk. Uh, want uh, BNR is een commerciële uh, onderneming. Dus er moet gewoon geld verdiend worden. En uh, het aardige van BNR is dat je midden in die doelgroep zit. De doelgroep van de ondernemende Nederlander. Uh, de weldenkende Nederlander. De beslisser. En dat is voor adverteerders wel aardig. Maar ik weet zeker. BNR verdient het. Uh, op basis van de uitzendingen die worden gemaakt om een groter marktandeel in 10 uh, plus zoals dat heet, dus heel Nederland. Om dat te krijgen. Ja. Dus ik wil wel richting die 1%. Maar maak je met zo'n marktaandeel winst? Ja. ja, dat lukt buitengewoon goed. Ja, het ja, ja. zal uh, jaren een, een, een zeer winstgevend bedrijf zijn nieuw zijn. Ja, geen last uh, ook van de crisis, zeker. zoals je hoort. Nee, zeker. Uh, dat merken we nu dit jaar, de eerste drie maanden van dit jaar, uh, merk je dat uh, de adverteringsmarkt natuurlijk heel erg uh, terug aan het lopen is. En vanzelfsprekend hebben ook wij daar heel erg veel last van. Zeg maar, uh, sponsoren van, uh, van jouw uh, radiostation, ja. van BNR... Uh, hebben die invloed op programma's? 0.0. Helemaal niet. Wij er maken de, de, de lag al een waterscheiding. Uh, en ik heb uh, die, uh, laat ik zeggen, die brandgang nog wat, uh, wat meer opgebouwd. Uh, uh, het, het kan absoluut niet zo zijn dat een bedrijf dat een programma-sponsor... dus aan de voor- en aan de achterkant zegt, dit wordt mede mogelijk gemaakt door... Uh, invloed heeft op de inhoud van het programma. Dat, ja. Daar is geen enkele sprake ja. van. Ik zie het altijd, om in voetbaltermen te blijven, de shirt-sponsor van Bepaalt ook niet de opstelling. Je verbindt je aan een merk, je verbindt je aan een programma en that's it. Ja, maar uh, in hoeverre kun jij dan uh, op jouw basis rekenen bij zo'n stellingname? Nee, nee. Oh, ligt uh, dat vast? Dat ligt vast. We hebben ook, dat, dat was een van de eerste dingen toen ik met deze functie in aanraking kwam. Uh, gevraagd om het redactiestatuut. Of dat er was. Nou, nou en of dat dat er was. Uh, ik heb nog nooit hier in de zo'n redactiestatuut gelezen. Dus dat is in beton gebeiteld. En wat mij betreft is dat ook ja, uh, een wet. Uh, de, uh, het kan niet. Wij, wij maken, laat ik het zo zeggen, wij maken geen Hardy mensenradio. Radio. Nee, maar jullie hebben wel een warme band als uh, club met het Financieel Dagblad. Ja. In hoeverre hangt die krant eroverheen? Uh, nou, die hangt er niet overeen. We maken gebruik van elkaars expertise. Bij het Financieel Dagblad zitten natuurlijk mensen... die ongelooflijk goed uh, weten hoe daar ze lopen... in de financieel-economische wereld. Zowel in Nederland als in Europa. Uh, iemand als Martin Visser uh, zie je ook steeds vaker... en terecht op tv uh, daarover praten... omdat hij het heel goed kan uitleggen. Ja, dat zijn mensen waar wij natuurlijk ook gebruik van maken. Ja. Zeg maar, uh, als je dan... Uh, Humberto Tan uh, zat in jouw pakket toen je aantrad. Uh, ja, uh, ja. Was de man die Dat zat in mijn pakket. <laughs> ja, ja, ja. ja het is niet anders. <laughs> ja. En uh, die, die deed je een ochtendprogramma... maar ja. vervolgens ging je uh, een tv-reclame doen. Ja. Uh, dus, en dan zeg jij... Dat, dat vind ik niet verenigbaar met ja. het radiowerk? Ja, ja dat, dat vind ik. En dat zei ik. Uh, toch ging een, een commercial voor de Rabobank doen... Um, en ja, die Rabobank die komt natuurlijk uh, regelmatig langs in, uh, in de nieuwsrubrieken. Ja. Uh, niet altijd positief, uh, niet altijd negatief. Maar dan kun je niet hebben, vind ik, dat uh, iemand die een hoofdrol speelt in een commercial... de baas van de Rabobank moet gaan interviewen in een nieuwsprogramma. Dus voor mij was dat ja. niet zo'n moeilijke beslissing. En buiten dat uh, was het ook zo dat uh, Umberto ook al had aangegeven... van uh, ik ben het wel een beetje zat om elke ochtend om half vijf mijn bed uit te komen. Oké, okay, dus jullie konden makkelijk van elkaar af, zal ik maar zeggen. Ja, nou ja, en we, we blijven ook weer bij mekaar wat ik net zei, dat ja, gaat het, sport het sport toch programma presenteren. Ja. Ja, dus. maar, maar hoe weeg je? Kijk, als laten we Tom nog even noemen, hè? Tom ja. Van het Hek, uh, dagvoorzitter bij een Rabobank-congres. Uh, ja, dat vind ik toch wat anders. Dat, uh, kijk, als je alleen maar Rabobank zou doen, uh, dan had ik daar wel een probleem mee. Maar ik vind het juist goed als mensen ja. erop uitgaan. En ook uh, kijk, dat is ook nog een belangrijk verschil, Over het uh, jouw eerste vraag: van wat is het belangrijkste verschil? Um, mensen in Hilversum, in, bij de publieke omroep, zitten wel heel veel in dit gebouw. Hier op het Mediapark. En ik merk dat mensen bij BNR het land ingaan. Andere mensen spreken, op bijeenkomsten komen en daar je netwerk ja, verbreden. Zeker. En dat is, dat is echt belangrijk. Jawel, maar we hadden Gijs Wanders, journaallezer, die ja. deed heel veel voor het UWV. Hè? Ja. Die daar uiteindelijk ja. bleek meer voor het UWV dan voor zijn werkgever. Ja, dat je wil je wel zeggen, je bent lekker aan het netwerk. Nee, maar dat kan niet. Het is ook een vaag gebied hè, waarin, je, waarin je opereert ja. tussen nee, onafhankelijke journalistiek en commerciële activiteiten. Ja. Nou kijk, ik heb uh, gewoon een soort uh, of een soort, uh, een wet bij BNR, de redactie beslist. En, en die werkt heel goed naar adverteerders, naar de redactie zelf. Want er is ook sommige, soms wel, laat ik zeggen, wat, wat hypercorrect gedrag. Als uh, een bedrijf een programma sponsort... en dat bedrijf heeft goed of leuk nieuws... Ja. Uh, wordt dat bedrijf maar niet gebeld... Want ze sponsoren al, dus de mensen moesten dus denken. Dat vind ik ook onzin. Als de redactie in totale vrijheid kan beslissen wat er gebeurt in de uitzending, dan vind ik het oké. Okay. Ja. Um, bied jij dat soort mensen, dat, dat soort namen, ook uh, dikke salaris? Nou, nee. Natuurlijk uh, worden mensen gewoon uh, normaal uh, betaald. Uh, maar uh, uh, wij hebben geen uh, gigantische zak geld, dat zit er niet nee. in. Nee, Nee. En, en dat kan dan ook nog fluctueren met uh, de, de inkomsten? Werkt het ook zo bij jou? Ja, ja, ja. Uh, veel mensen bij ons hebben een soort uh, bonusregeling... Hè, dat, uh, dat als er meer geluisterd wordt of de winst uh, wordt hoger... dat je dat ook uh, terugziet. Ja. Ja. Heb jij één idee wat je bij de publieke omroepen niet doorkreeg... en bij, bij BNR nu wel? Nou eigenlijk de, de, de, de hele programmering. Want uh, kijk bij de publieke omroep hebben we vorig jaar de sportzomer gehad. De Radio 1 sportzomer. Nou toen is het drie maanden gelukt om die programmering op Radio 1 erdoor te krijgen. Maar ja als je nu allemaal weer hoort uh, uh, welke oorlogen uh, Laurens Borst, de zendermanager van Radio 1 moet voeren. Om een beetje fatsoenlijke programmering op poten te krijgen. Dan denk ik van jonge jonge. Uh, dus uh, dat gaat bij ons een stuk makkelijker. Ja. Ja, dat is, dat is prettig werk. Aan de andere kant, uh, jij, jij komt uit die wereld van deze cultuur. Dus ja. je weet, uh, ja, er zijn zoveel omroepen die allemaal hun plekje opeisen op ja. zenders. En, uh, maar daar da, da, da zeg je precies waar het om gaat. Die, die omroepen zijn dus voor zichzelf bezig en niet met de zender bezig. Nee, maar ja, dan moet het systeem opheffen. Nou ja, dat kan. Okay. U zegt het, meneer. Russen zijn met uh, Kassie Kijken. Vandaag heeft hij een aantal tv-interviews geanalyseerd. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. In interviews blijft het altijd een lastige grens... tussen je gast stevig aanpakken en gewoon een goed gesprek voeren. Maar sommige gasten worden gewoon ronduit onbeschoft aangepakt. Terwijl er nauwelijks aanleiding voor is maar gewoon om leuke tv te maken. Zo vloog maandag Jan Mulder nog compleet uit de bocht in de wereld Draait door tegen een professor van Harvard die onderzoek heeft gedaan naar Manchester United-trainer Sir Alex Ferguson. Dat is toch niet meer serieus te nemen. Uh, Hij denkt er niet voor terug om de om professor Harvard te bellen. Maar Jan, mag, mag we even horen wat de professor heeft gezegd. Nee, nee, oh, nee, niet? ik weet er echt iets meer van. Wat? De, ja, de commentaren ontstaan niet alleen bij de gast, maar ook bij de kijker en Matthijs. Wie heeft er nu een aantal dagen met Sir doorgebracht? Jij of ik? Ja, maar dat is nou juist in het voordeel van mij. Kredi... Jan, we hebben iemand uitgenodigd. <lacht> <lacht> maar wie we toch even gaan luisteren, of niet? En dan mag Nee, mag maar het maar is een beetje onder de invloed van hem in dat kantoortje. <lacht> ja, maar ga door. Oh, dat kwam niet meer goed. Het slotwoord is aan de professor. Mag een referaat van een minuut zijn? Ik vond dit wel een goed slotwoord. <lacht> nee, dit was niet het slotwoord. <lacht> maar, het slotwoord is aan de professor. <lacht> ja, dit was het slotwoord. <lacht> nee, nee, nee, Jan. Ik geef Jan de Kees daar. Ik krijg het adres je? van Jan Mulder, stuur het lekker naartoe. Die gaat het rustig lezen en die biedt of ze excuses aan of hij wordt nog bozer. <tongen> de eh. Dankjewel. <tongen> Kijk, op zich goed dat een gast niet met fluwele handschoentjes wordt aangepakt, maar hier had je er gewoon bijna respect voor dat de gast niet wegliep. Bij sommige interviewers is het überhaupt beter om niet aan te schuiven. Neem nou, ja, er is die weer hoor, Robert Jensen. Hij lijkt tegenwoordig wat milder geworden, maar de vragen blijven gewoon ronduit plat ondervond dinsdag nog presentator Peter-Jan Rens, die te gast was bij hem. Je bent uh, heel lang getrouwd geweest met joken. Hadden jullie een open relatie? Nee, wel, een... nee, nee, nee. Alleen. nee ik, was, ik was geen, nee, absoluut geen open relatie. God. Ik had geen tweede vrouw. Ja, hebt 40 veertig jaar geen seks gehad? Nee, ik heb wel seks met andere vrouwen gehad. Oh, dat wel? Dat, dat wel, wel. Okay. ja, ja. ja dat... Dus dat heb je wel gedaan? Dus dat was Kijk, bloedserieuze toon, maar vraagstelling van een puber. Nuanceverschil dus. Ook worden in talkshows steeds vaker collega-interviewers uitgenodigd als gast... En die worden dan meestal ronduit flauw behandeld. Donderdag probeerde Matthijs van Nieuwkerk Astrid Kersenboom... nog een hak te zetten met haar kennis over de Oranjes. Zullen we, zullen we heel even kijken hoe het ja. goed met je kennis is? Wie is dit bijvoorbeeld? Het is uh, Madeleine van Zweden. Uh, uit, uitstekend. Wie is dit? Dit is de jongste dochter van Irene. Dat klopt. Wie is dat tot slot <laughs> <valt het> dit? <laughs> dit is prinses Anita. Ja, vrouw van Pieter Christian. De... Ja. En dinsdag moest BNR-kopstuk Tom van het Hek... een flauwe quiz doen over de economie bij Paul Witteman. Uh, hoe kijk. Het met Wall Street? Is dat nou in de plus of in de min geëindigd? Wat denk jij? Vandaag uh, heb ik het niet helemaal gevolgd in de min eh, nadat de, de de de aanslagen in de voorse reactie. Vandaag heb ik het eerlijk gezegd door andere werkzaamheden niet helemaal kunnen volgen, maar ik denk dat het wel in de min geëindigd is. Dat, daar zat je maar. helemaal goed. Ja, en dan had je nog het interview met Willem Alexander en Maximein. Oh, die hadden het ook zwaar te voorduren, hoor, met Marielle Tweebeke en Rick Nieman. Een um, hele belangrijke vraag over 30 april. Wat doet u aan? Uh, in burger. Geen uniform? Geen uniform. En in burger dan wel? Kunt u dat omschrijven wat u aan doet? Ja, uh, rockkostuum. Maar goed, laat ik nou niet weer dat hele interview gaan analyseren. Dat is deze week al genoeg gedaan. Eerste reactie maar is vragen aan Femke Halsema. Antoine, hoe heeft het aanstaand Koningspaar zich gepresenteerd wat jou betreft? Eerste reactie op dit toch lange interview? Schildparadijs. Uh, uh, leuk. Uh, Jullie hebben natuurlijk allemaal gekeken. Ja, Waar was ja. jij? Toch nog even over het interview met Willem, Alexander en Maxima. Er is veel over gezegd, maar het ene minuutje kan ook nog wel. En aan deze nabeschouwing deden Rikke en Marielle zelf ook nog even mee bij Pauw en Witteman. Maar waarom hebben jullie het dan niet gevraagd? De vanuitgaande dat we het niet gevraagd ja, hebben. Dat weet je niet. Ja. Nou ja, dat is de vraag. Mm -hmm. Of heb je het wel gevraagd? Dat, ja, dat zeg ik net. Dat is <laughs> erg lastig om daar antwoord op te geven. Maar wat ik nou gemist heb, is een analyse van deze nabeschouwing. Dus om dat nog even te analyseren, is bij mij aangeschoven uh, Hollandse zakenpresentator Kees Grimbergen. Kees, welkom. Ja, hallo Ron. Um, je hebt ook gekeken naar Rick Nieman en Marielle Tweebeker bij Pauw en Witteman. Hoe vond je dat ze het gedaan hebben? Nou, als er ooit twee mensen zich stevig geweerd hebben tegen de kritische opmerkingen van Pauw en Witteman... ...zijn het natuurlijk Rick en Marielle wel. Dat ja. deden ze fantastisch. Al heb ik natuurlijk toch wel her en der een zwak momentje gezien. Bijvoorbeeld ja. Rick Nieman. Hij kan zich even niet redden. Moet je luisteren. Ik weet niet of je dat fragment klaar hebt staan. Ja. Kunnen we even laten horen. Dus in jullie reactie die jullie nu ook hebben, is daar gewoon iets gebeurd. Dus ik kan daar vast over praten. Je hebt echt van, als jij je ogen zo groot openzet, dan ga je zo ontzettend naïef en lief kijken. Ja. Het is een beetje wat kijkt u lief, maar dan een mannelijke ja. variant. Dus dat, Precies. daar kom ik wel mee. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje een flauwe opmerking. Ja, ja. Tegen pauw zeggen... Weet je dat je eigenlijk heel lief kunt kijken? Zwak, ja, zwak. Maar verder vond ik dat vooral Marielle zich zeer stevig weerde tegen Paul en Witteman. Ja, uit het uh, Kassie-Kijken opinieonderzoek blijkt dat het vertrouwen in twee en niemand met maar liefst 24% is toegenomen. Opmerkelijk? Ach, ik had eigenlijk wel 98% verwacht. Wie vindt het nog tegenvallen? 98% is het vertrouwen in twee en niemand toegenomen. Had ik liever gehad dan 24%. He? Ja, duidelijk. Kees Schimberger, hartelijk dank voor deze analyse. Graag gedaan, Ron. Kassie-Kijken, met Ron Goed, alles wat er ons juist besprak terug te vinden op debestemunnen.nl. Onder de locatie kijken. Uh, George, uh, het is ons wel bevallen uh, dat jij nog even de sport voor je rekening neemt. Ja? Nou, ik ben benieuwd of er gescoord is. Frank Wiel uit VVV Twente. <laughs> Wat denk je, wat denk je, wat denk je? 22 minuten onderweg, 1-0 is het. En dat betekent dus dat VVV op voorsprong is gekomen. Vrije trap van Lintzen op het hoofd van Reuseler En die passeerde Michailov een uh, goed genomen vrije trap. Reuseler helemaal vrij, pikant detail, Reuseler huurling van FC Twente. Hij had ook nog wat moeite met juichen, hij hield zich in. Maar zijn ploegenoten bepaald niet, want die uh, hadden natuurlijk uh, die drie punten... die ze op dit moment in ieder geval virtueel hebben, wel heel hard nodig. En op dit moment ook, VVV wat Sterker, Twente lijkt een beetje van slag. Na die 1-0 achterstand tegen VVV. Nog zo'n vrije trap gezien. Ook Otsoek kon vervolgens vrij inkoppen. En nu een bal voor met een schot. En Michailov zit mis. Omdat er een polletje ervoor zit. Daar kan Michailov niet zo gek veel aan doen. En dan is het 2-0 voor VVV. Dankzij een voor. Hij kan de bal aannemen. Op een meter of twintig van de goal van Michailov. Legt hem even goed voor zijn rechter. En schiet dan uit de draai. En Michailov, ja hij gaat wel naar de hoek, denkt ook zijn arm achter de bal te hebben. Maar dan komt er zo'n polletje in dat strafschopgebied wat er meer uitziet als een zandbak dan een grasveld. En daar kan de keeper absoluut niets aan doen. Feit is wel dat het 2-0 is. En zo dus uh, Twente wordt de achterstand verdubbeld. En dus in de problemen, in de koel, cool, want VVV op een 2-0 voorsprong. Dankzij die laatste goal ook van een Bofor. Zoals Vreulig Radio, hier staan vaak webcams aan. Wat ja. benen hè? Uh, daar staan ook webcams aan, maar ik zou het heel erg leuk vinden... dat we op een gegeven moment naar wat je noemt visual radio kunt gaan... Ja. Waar, waarbij je ook eigenlijk uh, het geluid van tv krijgt. Dus je luistert naar de radio via de tv, maar op, op het scherm zie je ook allerlei dingen gebeuren. En dat is wel een droom van mij, alleen ja. dat is nog hartstikke... Wat is, daar, wat is daar leuk aan? Om, nou, om radio te zien? Nou, nee, nee, daar gaat het juist niet om. Je moet juist dingen toevoegen. Dus dat betekent dat je misschien in een heel klein vakje uh, een presentator ziet... maar die zie je alleen als hij wat zegt, dus niet als hij had zijn neus zitten peuteren... terwijl er een nou, baardje draait. Dat gevaar loop je al die papieren uh, uh, ja. of... Uh, en, ja. uh, maar daarnaast uh, zie je ook, als je het ergens over hebt... kun je daar een foto van zien of een filmpje. En uh, je kunt een, een scroll laten rondlopen met het laatste nieuws. Of bij ons de AEX-index. Dus ik heb daar wel ideeën over. Alleen uh, dat uh, kost centjes. Ja. Ja. Marleen Veldhuis zit naast jou. Ja. zwemster geweest. Ja, er zit wel iemand na. Want, wel dag wel Marleen, welkom. Oh, wel. Ja, je valt zo binnen. Het doelpunt ja, komt uit Twente. Maar Twente gaat de Bietenbrug op in Venlo, hè? Ja, ja, ja. ja. dat komt goed. Komt goed. Ja, dat denk jij. Ja, dat. Hey, en hoe is het met jou? Want je staat op punt van bevallen, geloof ik. Nou, ik ben volgende week... Uh, ja. ja nou fijn dat je ja. er bent ja. dat het allemaal nog, uh, nog past Ken jij source uh, van de radio ja, ja natuurlijk hè. Ja. Ja. Ja. Ja. ik uh, van het zwemmen ken ik maar alleen. Ja, je hebt al nooit zwemverslagen gedaan nee maar wel tv gekeken oh, en radio geluisterd oh zo ja ja natuurlijk ja kennen jij? inderdaad uh, ja. Haar, haar van haar glansrijke uh, carrière Zoals jij bent vandaag klaar met BNR, daar hoef je even niet, uh, niet op te letten. Nou ja, wij zijn er wel... Kinderen uh, zijn aan het werk, uh, maar er zitten uh, veel herhalingen in natuurlijk. Het in, in het weekend hebben wij veel herhalingen inderdaad. Dat, dat zou ook wel een wens zijn om, om dat te veranderen, maar ook dat kost centjes. Ja. Uh, dus op het moment dat er uh, niks gebeurt, uh, uh, is het vandaag qua ja. werk rustig. En ben jij iemand zoals jouw voorganger, Paul van Gessel, die... Uh... Uh, ook uit de publieke omroep kwam. En toen bij BNR de publieke omroep maar helemaal niks vond. Mm -hmm. En er uh, waren mensen die op kosten van de staat leefden. Ben jij ook iemand die zich gaat afzetten tegen Wat denk jij, Nou ja, ik zou het niet doen. Want waarom zou je het doen? Ja. Als, je, als je ergens groot bent geworden... Ja. moet je ook zo groot zijn om daar niet over te beginnen. Ja, ik, bedoel, ik, heb... ik wil niet zeuren over Paul nu, maar die deed dat wel geregeld. Ik ga ook niet zeuren over Paul, en, maar zeker niet over de NPO. Nee. Uh, ik, ik heb daar geen enkele reden voor nee, om... Maar... Uh, ben jij iemand als Paul die ook op de zender te horen is... met juridische zaken en een programmaatje over... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga geen programma's presenteren op, op BNR. Uh, ja. Ik heb alleen een, een leuk rubriekje bij Paul van geachte hoofdredactie, waarbij de mensen oh, kunnen laten handig. weten... wat ze van ja. de programma's vinden. En dan nou, kun je alle klagers en daarom, alle complimenten daarom. van antwoorden. Ja. Ja, dat is wel handig natuurlijk. Ja. Ja. Zoals een mooie middag, want je hebt een jarige do uh, dochter. Uh, ja, die was vorige week jarig, dus ik ga nu naar de dierentuin... waar okay. zij al is. Wat gezellig. Ja. Nou, ik wens u een mooie zondag Dankjewel. met uh, de, de familie. En uh, als gezegd zo dadelijk uh, Marleen Veldhuis uh, hier uh, te gast. En dan, uh, dan gaan we veel over haar, uh, haar moederschap horen natuurlijk. Haar rijke zwemcarrière en hoe dat nu verder gaat in de wereld van de sport met uh, Marleen Veldhuis. Dus tot zo dadelijk na het NOS Journaal.